7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u Bram Vermeulen... met het laatste nieuws uit Istanbul. En u krijgt ook uitleg over pepperspray in waterkanonnen. Daar in Istanbul ingezet. Uitleg krijgt u van toxicoloog Ruud Busker. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. In een aantal Turkse steden is het tot diep in de nacht onrustig geweest. Onder meer in Istanbul en Ankara kwam het opnieuw tot botsingen tussen demonstranten en oproerpolitie. In Istanbul probeerden demonstranten opnieuw het Taksimplein te bezetten. Dat bijna twee weken het verzamelpunt was van tegenstanders van premier Erdogan. De politie hield de demonstranten tegen. Hierbij werden opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet. Twee vakbonden hebben voor vandaag een nationale staking afgekondigd. Ze protesteren daarmee tegen de manier waarop de politie tegen demonstranten is opgetreden en zaterdagavond het Gezi Park heeft ontruimd. Elke winkelier zou een pinautomaat moeten hebben, dat zegt de brancheorganisatie Detailhandel Nederland na aanleiding van een rapport over het betalen met de pinpas. Zo betaalde we in 2012 in totaal 60,8 miljard euro met de pinpas en dat bedrag blijft groeien. De laatste jaren komt ook de pin-only-winkel op. Volgens Detailhandel Nederland accepteren zo'n 200 winkels helemaal geen contant geld meer. Supermarketen Markt bijvoorbeeld heeft sinds de oprichting nog nooit cash geaccepteerd. Nog nooit een cent over de toonbank. We hebben ook geen kasteladers, dus dat gaat gewoon niet. We hebben alleen maar plastic. Wint het als gevolg dat er nog nooit is ingebroken? Nee, ook dat niet. Geen overvallen natuurlijk. Makkelijke kastoverdrachten, want dat heb je natuurlijk ook niet. Gewoon afsluiten, weggaan. Het is ideaal.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 In Syrië is een explosie geweest bij een militair vliegveld bij de hoofdstad Damaskus. Volgens activisten is er een autobom ontploft en zijn er slachtoffers gevallen. Maar daarover is verder niets bekend. De Syrische staatstelevisie meldt alleen dat er een poging is gedaan het militaire vliegveld aan te vallen. Het terrein is van groot belang voor de troepen van president Assad. Vooral voor de bevoorrading en ook gebruikt de familie van Assad dat als privé vliegveld. In Duiven bij Arnhem zijn twee mensen uit een auto gehaald die in de sloot was beland. De auto raakte afgelopen avond laat van de Provinciale Weg en belandde vervolgens in het water. De politie vertelt hoe de slachtoffers uit het wrak zijn gehaald. Een van de omstanders die heeft in ieder geval een van de personen eruit weten te halen. In eerste instantie was er sprake van dat er uh, drie personen in de auto zaten. Na later bleek, bleken dat er twee te zijn. De tweede persoon is door de hulpdiensten uit het autovrak gehaald. En beide zijn zwaar overgebracht naar het ziekenhuis gisteravond. En zojuist is bekend geworden dat een van die twee slachtoffers aan zijn verwondingen is overleden. In Mexico heeft het leger duizenden mensen geëvacueerd in en rond de stad Piedras Negras. De stad staat door overstromingen bijna helemaal onder water. Zeker 40.000 mensen zijn dakloos geraakt. In een etmaal tijd viel in het gebied 60% van de hoeveelheid regen die normaal in een jaar valt. Dan nog het weer, eerst zon, later meer bewolking en in de namiddag en avond wat regen. Het wordt 21 graden in Den Helder en 28 in Maastricht. Morgen zonnige periode en 24 tot 32 graden. Woensdag kan het 35 graden worden, maar dan is er wel grote kans op onweer. Dit is informatie bij de ANWB, John Bakker. Met negen files, 25 kilometer bij elkaar. Nog altijd een stuk minder dan gebruikelijk op maandagochtend. Niet veel bijzonderheden. Het gebruikelijke beeld richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Met de meeste vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer. De Turkse oproerpolitie spuit van alles over de demonstranten. Dat is meestal niet gewoon water. U hoort zo wat er door zit. Komt u regelmatig bij de trombosedienst, dan zijn de zelfmeetweken iets voor u.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 Pinnen is zo gewoon geworden dat je verbaasd bent dat het zo af en toe ook niet kan. In 5% van de winkels is geen pinapparaat, hoort u zo meer over. En in Istanbul is het Gezi Park ontruimd, maar rustig is het in Turkije allerminst. Kom maar op met die pepperspray spray, dat zongen de Turkse demonstranten gisteravond. Nou, dat kon geregeld worden. Tot diep in de nacht is het onrustig geweest in een aantal Turkse steden. Onder meer in Istanbul en Ankara kwam het opnieuw tot bots botsingen... tussen demonstranten en de oproerpolitie. Twee vakbonden hebben voor vandaag een nationale staking afgekondigd. We gaan naar Istanbul, naar onze correspondent Bram Vermeulen. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verliep het gisteravond, die confrontaties? Nou, dat is uh, tot laat doorgegaan, tot een uur of elf. En toen begon het hier heel hard te regenen. Uh, en toen, <laughs> eigenlijk als een godsgeschenk, zo beschreven heel veel mensen het... hield het ineens op, omdat het uh, tot dat moment zo ontzettend hard tekeer ging. Je moet je voorstellen dat in de loop van de avond uh, rond een uur of zes... zijn heel veel mensen uit allerlei delen van Istanbul... richting Taksim gekomen met zijn duizenden. Ook al wisten ze dat ze niet naar Taksim konden komen, dat dat hermetische af was gesloten. En vanaf dat moment is het eigenlijk... een voortdurend slagveld geweest... aan de randen van, van het plein. En uh, wat ik, uh, mij heel erg... heeft opgevallen, is dat... de politie... Uh, nog wel traagas inzet... en inderdaad pepperspray... Uh, in het water. Maar een nieuwe methode uh, is om vooral de wapenstok te gebruiken. Ik heb heel veel mensen gesproken, demonstranten, die flinke klappen hebben opgelopen. Kennelijk omdat de politie na drie weken van ontzettend veel traaggas te, te gebruiken. Uh, in de gaten heeft dat daar de, de demonstranten niet meer van terugstrikken. Nee, en er worden ook mensen opgepakt. De Amnesty International spreekt van zeker 100. Weet jij wat daarmee gebeurt? Want daar horen we niet veel over. Nee, daar is uh, uh, in elk geval over een aantal mensen die zijn opgepakt grote stilte over. We weten niet uh, wat daarmee uh, gebeurt. Uh, kijk, je moet er uh, wel van uitgaan dat er bij deze uh, uh, rellen en opstootjes ook echt uh, jongens zitten die alleen maar daarvoor komen. Ik sprak met een aantal demonstranten gisteravond die zeiden... Jongens, hier hebben we geen zin meer in. We moeten naar huis. Er is ook een oproep uitgegaan op Twitter op een gegeven moment. Toen het echt er te hard aan toe ging. Wij willen hier niks meer mee te maken hebben. Laten we echt naar huis gaan. Er zijn een aantal zeg maar, beroepsvechters tussengekomen. die met stenen, met molotovcocktails. echt iedere avond de confrontatie willen. En heel veel demonstranten vinden nog steeds dat dit protest ergens anders over gaat. Namelijk over het behoud van het park. Maar en nog veel meer. namelijk dat de premier, de regering, luistert naar andere geluiden in de samenleving... en die hebben geen zin om, om dat gevecht aan te gaan. Er Erdogan uh, begint ook met een tegenoffensief, al is hij al natuurlijk mee begonnen. Hij was zelf gisteravond bij een grote bijeenkomst ja. pro, uh, de premier. Ja. Zo pakt hij dit dus aan. Maar, maar wat voor strategie heeft hij ten aanzien van het protest... Nou, je kunt eh, eh, eigenlijk zeggen, en dat heb ik veel op de straat gehoord... Eh, dat de strategie wel aan het einde van de week leek te zijn... oké, okay, eh, we moeten gaan onderhandelen. Hij heeft eh, allerlei Turken uitgenodigd om met hem te komen praten. Te televisiepersoonlijkheden, acteurs, columnisten... Eh, en ook een aantal mensen van het Taksim-protest. Daar heeft hij mee onderhandeld. Hij heeft gezegd, oké, okay, we gaan de rechterlijke uitspraak eh, respecteren... Uh, en als er in hoger beroep alsnog groen licht komt voor de taxienplan, dan gaan we dat per referendum voorleggen. Dat leek eigenlijk een nieuwe Erdogan die een verzoenende toon aansloeg. Maar vervolgens is op zaterdag alsnog het gezi ontruimd. En daarna is, het, ja, is, is de stad gewoon veranderd in een, uh, in een slagveld. En heel veel mensen zagen gisteravond niet meer... Wat de uitweg is. Eh, ik hoor ook eh, mensen suggereren dat hij slecht wordt geadviseerd op het moment, omdat dit geen uitweg meer is. Inderdaad, hij heeft gisteren eh, honderd, honderdduizenden van zijn aanhangers op de straat gekregen. Eh, maar dat wil niet zeggen dat hij eh, de andere kant van, van, van, van, van de samenleving, van de stad, eh, hier zomaar mee in gaat stemmen. Het geweld op zichzelf lokt steeds meer nieuw geweld en nieuw, nieuwe woede uit. Van Vermeulen in Istanbul, en zelf heeft hij ook het genoegen om mogen spraken, uh, smaken om uh, straangas en pepperstray uh, te voelen en mee te maken. Want um, hij gaf het ook al aan, de betogers in Istanbul zijn daar inmiddels aan gewend, maar ze maken zich wel zorgen over een nieuw middel in de strijd. Uh, namelijk dus die pepperspray. De Turkse betogers plaatsen foto's op het internet... waarin te zien is hoe blauwe tonnen met spray wordt leeggegooid in het reservoir van de spuitwagens... vlak voordat die waterkanonnen gaan spuiten. Ik ga erover praten met Ruud Busker... onderzocht als toxicoloog voor het onderzoeksinstituut TNO... het gebruik van pepperspray in Nederland. Meneer Busker, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat terecht, die zorgen van de demonstranten? Is dat gevaarlijk, pepperspray? Bij goed gebruik is pepperspray niet gevaarlijk... maar de de clue zit hem in het goed gebruik. Ja. Uh, de busjes die, die we kennen, die ook in Nederland bij de politie in gebruik zijn... zijn bedoeld om in een ja, man tot man situatie iemand in de ogen te spuiten. Uh, en dat is een vrij goed gecontroleerde manier van werken. Uh, de hoeveelheid is een busje is beperkt. De afstand is bekend, et cetera. Uh, als je, zoals uh, de beelden doen vermoeden... Gaat werken met, met grote hoeveelheden en die gaat spreien over een kleine menigte mensen, dan ja, is het toch een lastiger verhaal, moet ik zeggen. Ja, gecontroleerd is het dan in ieder geval niet meer. Um, ja, je kunt zeggen, in, in water wordt het natuurlijk ook verdund. Zal het effect ook niet zo groot zijn? Ja, ik heb geen gegevens van de mate van verdunning. Als je naar de beelden kijkt, dan is het nog steeds een kleurig goetje. Nou, dat lijkt op dat het niet heel sterk verdund is. Nee. Maar los daarvan. Het punt is dat als je het gaat spreien over een wat grotere afstand met een, een grotere vers, verspreidingsmiddel, dat de kans dat er kleine druppeltjes ontstaan groter is. En het lastige is dat die kleine druppeltjes diep in de longen kunnen doordringen. En daar heeft spray een ander effect dan het bedoelde effect op de ogen. Wat voor een effect dan? Dat effect kan zijn luchtwegvernauwing. En nou, zeker mensen die daar extra gevoelig op zijn, zoals bijvoorbeeld afsnap uh, die lopen dan toch een, een, laat ik zeggen, onbekend risico. Ja, wat ik wil zeggen, het traangas doet natuurlijk hetzelfde. Maar um, ja, is dit dan schadelijker, denkt u? Van traangas is veel beter bekend wat uh, zeg maar het verschil is... tussen de werkzame dosis, de werkzame dosis op de ogen... en een gevaarlijke dosis. Daar zit een factor van enkele duizenden tussen... Bij perpenspray is dat gek genoeg veel, veel slechter bekend. Ja. Zou het uh, blijvende schade kunnen aanrichten? Dat ligt niet zo voor de hand. Tenzij de acute reactie op, op uh, de longen ja, dermate ernstig is... door me te denken aan een ja, ernstige aanval van luchtwegvernauwing... Ja. dan kan het wel degelijk gevaarlijk zijn. Ik moet zeggen dat de Nederlandse politie hier aanmerkelijk zorgvuldig in is. Hè, die gebruiken alleen maar de busjes volgens nauwgezette richtlijnen, nauwgezette eisen ook aan het product. Um, maar kies ook bewust niet voor gebruik tegen menigten. Nee, dus dat zou je zelfs niet mogen? Dat staat in ieder geval niet in de, in de gebruiksrichtlijnen. Ruud Busker, toxicoloog, hartelijk dank voor uw uitleg over water en pepperspray. Spionage en corruptie in Tsjechië, dat kost de premier zijn baan. Daar hoort uw correspondent Wouter Meijer zo dadelijk over. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. We pinnen met z'n allen steeds vaker en ook steeds meer. En toch zijn er nog altijd zaken waar je juist niet kunt pinnen. Vijf procent van de winkels hebben geen pinautomaat. Dat is toch nog één op de twintig. Cijfers uit een rapport van de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen... dat wordt vanochtend gepubliceerd. En van die stichting is Mirjam Osten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor winkels waar je niet kunt pinnen... Ja, kijk eigenlijk bij grote winkels kun je altijd wel pinnen en ook bij 95% van de wat kleinere winkels. Maar je moet echt denken aan ja, de Turkse bakker of een klein snoepwinkeltje waar je dan nog niet kunt pinnen. En daarnaast uh, uh, ook in andere sectoren, dus niet alleen in de detailhandel heb je die 5%, maar je hebt ook marktkooplieden hè, uh, op de markt, ja. uh, cafés, snackbars. Hè, dat zijn ook uh, plekken waar je soms geen pinapparaat ziet. Nee, hoeft trouwens geen probleem te zijn in de markt. Ook daar kun je mobiel wel pinnen. Ja, inmiddels bij de helft van de marktkramen kun je pinnen. Heeft u um, een idee van de reden van die winkels, die kleine winkels waar je dan niet kan pinnen, waarom het daar niet kan? Ja, uh, daar heb ik wel een idee van. Uh, misschien omdat de klanten het niet aan hen vragen of omdat ze denken dat het te duur is voor ze. En is het te duur? Nee, het is niet te duur. Natuurlijk is er een, een aanschafprijs van een betaalautomaat, maar naarmate er meer opgepind wordt, wordt, worden de kosten van dat pinnen steeds voordeliger voor die ondernemers. Dus ze moeten eventjes door de beginfase heen van investeren, maar daarna is pinnen gewoon goedkoper dan contant betalen. En zie je ook, of is het onderzocht of die, die winkels daar dan ook een nadeel van hebben, dat daar niet gepind kan worden? Zijn ze bijvoorbeeld doelwit van dieven? Uh, ja, ik zou beginnen om te zeggen van ze lopen Klandigi mis. Er uh, zijn natuurlijk ook mensen die denken, ja, ik heb geen geld op zak, dus ik ga niet bij die zaak uh, kopen. Want ja, daar, uh, uh, daar kan ik niet met mijn betaalpas uh, terecht. Uh, maar het is inderdaad ook een probleem van veiligheid. En uh, ja, je hebt ook clandicie, uh, uh, ja, als de een klant eenmaal binnen is, dan heeft hij misschien een tientje op zak en dan ziet hij nog wat meer. En dat koopt hij dan net niet. Dat is een beetje een gemiste kans natuurlijk, als je ja. toch een klant binnen hebt. Hoe gaat u die detailisten overtuigen? Nou, doorgaan met waar we eigenlijk al jaren mee bezig zijn. Dat is voorlichten over wat nou de echte kosten zijn van, uh, van pinnen... en ook voorlichten over uh, ja, dat soort klanten die ze mislopen. Ja. Uh, en dat doen we eigenlijk al jaren. Er komen uh, uh, per jaar ongeveer 10.000 uh, mensen met een pinautomaat bij. En er zijn in Nederland van 300.000 uh, pinautomaten te vinden... Dus dat, uh, het aantal plekken waar je niet kunt pinnen wordt eigenlijk steeds kleiner. Ja, nou zijn er zelfs winkels waar je ook niet meer met cash kunt betalen. Alleen nog maar kunt pinnen. Vindt u dat eigenlijk een goede zaak? Want ik heb af en toe die kaart ook niet bij me. Nou ja, dat zijn er in Nederland 200. Dat is natuurlijk een hele kleine uh, hoeveelheid uh, op het totale aantal winkels waar je dat kunt doen. Die mensen kiezen er bewust voor uh, vanwege veiligheid en uh, gemak en soms ook wel vanwege hygiëne. En dat zie je bijvoorbeeld bij het Vlaams broodhuis in Amsterdam en in Rotterdam. Uh, ja, een goede ontwikkeling. Uh, hè? Het is ieder nou ja, een, ieder dat is een de keuze. vraag. Moeten ze, niet, moeten ze niet mijn cashgeld aannemen? Is dat niet verplicht? Uh, als je heel duidelijk maakt uh, op de, uh, aan de buitenkant van je zaak al wat de betaalmiddelen zijn... dan uh, mag je uh, betaalmiddelen aanbieden die, uh, die jij wilt. De klant kan ervoor kiezen om naar een andere zaak te gaan. Ja, dat is natuurlijk altijd zo, de keuzevrijheid. Precies. Mevrouw Ooster, hartelijk dank voor uw toelichting. Het is van de stichting bevordering Efficiënt Betalen. En dat rapport wordt dus vanochtend gepresenteerd. Naar de verkeersinformatie nu bij de ANWB, John Bakker. Met de 13 files, 42 kilometer bij elkaar. Een stukje minder dan gebruikelijk op maandagochtend. Ook nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging nu op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaard, 5 kilometer. 6 kilometer op de A15. Vanuit Nijmegen naar Gorkum, bij Tiel. En op de A28. Vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort, 5 kilometer. Elke werkdag wakker worden. Met het NOS Radio 1 journaal. Rapines, geschreven door Anouk, maar gezongen door het treintje Oosterhuis. We gaan naar Marno Remmers, die is in Brabant vanochtend. Hij is in de buurt van... Hij is zelfs in, als ik het zo hoor. Het voorste Goorven in Oosterwijk. Maar <laughs> nou, waarom daar? Ja, gek is het. goor dat denk je. Goorven. Het zou wel vies zijn waar ik nu in zit te poedelen. Heel groot mooi ven. Zie de foto op het weblog: goorven en toch schoon. Ja, dat is uh, wel heel fantastisch. Wacht recht dus uit de <laughs> zuid. Ja. Nou, goor is eigenlijk in feite een heel oud Nederlands woord en betekent een moeras. En iemand die zeg maar, in het moeras gewerkt had om turf te steken. Die je snapt wel modder met, met water. Dat gaat tot diep in je poriën zitten. En als je dan terugkwam, dan zeiden ze wel eens een tegen haar: je bent zeker het goor geweest, hè? Dus je bent in het moeras." geweest. En zo geweest. hebben wij het een goor visie betekend. Ja, want precies. dit ven is in de jaren negentig helemaal schoongemaakt. We kunnen het, Marcel, we kunnen het laten horen. Want dit is dus een schoon ven. Je, het is een kraakheldere bodem. Kraak, ja, absoluut. Je kijkt zo op de bodem. Het is ja. prachtig mooi met die zonsopkomst. Bij. Dan lopen wij naar de overkant van de weg, even door het bos heen. En er zijn al heel veel vennen verdwenen hier in, uh, in Brabant. We hadden er hier in Oostwijk 200, hè? Ja, tussen Boksel en Oostwijk lagen ongeveer 200 vennen. En er zijn er nog van over? 80. Ja, en daarom doen we dit. Het is namelijk code rood voor die vennen. En dat komt door ammoniakuitstoot, veel te veel stikstof... En dan krijg je dus eigenlijk veel te veel een soort kunstmest eigenlijk, hè? Ja, dan worden die vennen erg bemest. Het zijn voedselarme leefgebieden. Er zit heel weinig voedsel in. Er zit voedsel in, maar heel weinig. En die voedselarme leefgebieden, ja die worden dan verrijkt met een heleboel mest. En dan kom je een stukje verderop. Naast het goorven ligt het heiven. Het is echt maar een kort wandelingetje zoals je hoort. En dat klinkt zo. Het is één grote blubber, Frans. Ja, en het groeit steeds verder. Dan kun je daar al zien, wilgen schieten het fen in. Er komt uh, petrus het fen in, er zit riet het fen in. Nou, hier, het is allemaal al verland. Hè. Hier tot, tot daar, ja. Voor de... Vroeger lag het, het water een metertje of tien achter ons. Ik zie ook heel veel waterlelies. Ja, en gele plompen. Dat hoort zijn... er niet in? Nee, die hoort niet in. In horen, gewoon kleine plantjes. Oh, hier zie je nog restanten van staan. Die hele kleine plantjes, morashertsooi. Hele kleine blaadjes, en dat daar is veel te groot. Dat zinkt allemaal naar beneden toe en vult steeds meer het ven op met slip. Eh, niemand want niemand, he, geen enkel organisme eet dat eigenlijk echt op. Gele plomp, waterlelie. En je ziet ook, de zon kan niet meer op de bodem schijnen. En dat betekent ook dat daar niks meer kan groeien. Over 30, 40 jaar zijn dit allemaal bomen. Als je hier niks aan doet, zijn dit allemaal, dan is gewoon bos. Ja, dan gaat dus een heel belangrijk landschap verloren. En hoe kan je dat nou oplossen? Want de provincie uh, Noord-Brabant gaat er geld voor uittrekken. Dan moet je dit dus, deze troep... Dat moet je gaan afgraven? Ja, dan ga je dan afgraven. En meestal ga je zo'n ven, want dit ven kan het ook, dan ga je dan leegpompen. Nou, als je dan leeg gepompt hebt, dan zit je op die, dan zie je die sliplaag. En die ga je dan met kranen eruit halen. Oh, jee dat Tot, We hebben een aannemer nodig. Ja, die zijn nodig om dat te doen. En die gaan. Ja, maar dat zijn mensen die kunnen het ondertussen. Want die hebben onder, heel goed geleerd hoe daarmee omgaan. Want het zijn van die grote bakken. En het is grote net als, hijskranen, grijpkranen. En, grote Ja, precies. En, en wat ze dan doen is op de bodem schrapen ze dat slip weg. Maar ze moeten wel heel voorzichtig zijn: want zo'n bodem van zo'n ven, dat is niet net als zo'n koekenpan, helemaal mooi. Recht. Want uh, die vennen zijn ontstaan, tenminste de meeste, en dit ven ook, door winderosie. Dus na de laatste ijstijd heeft er gewoon heel veel krachtige wind, uh, windkracht. Wat over. doe je het als een kraanmachinist te, te, te, te hard van stapel loopt? Ja, dan ga je door de bodem van het ven heen en dan heb je zeg maar een lekkage en is het ven gewoon lek. Ach, echt, kun je een ven lek prikken? Ja, want hieronder, uh, die, die, die wind die dan vroeger de, over deze vlaktes heen blies heeft het zand eruit getild tot een, een keiharde laag. Dat is hier een, een leemlaag. En ja, dan gaat, kan de wind niet meer verder oppakken... en dan valt regenwater naar beneden toe. Vult soms met kwelwater en dan heb je een ven. Als je nou die sliplaag weghaalt en je gaat uh, te, te fel erop in... dan, dan breek je zo'n leemlaag door en dan is het gewoon lek. Dan loopt het ven leeg. Dan, ven leeg. Nee, dan ben je verder van huis. Hé, hey, een kikkertje, Heel klein ja. kikkertje. Ja, inderdaad. Ja. Dit moet weg, Marcel. Tja. Mooi schoon helder water worden. Ja. Het kan dus wel. Hoor ik van je. Bij het Goorven. Het ja. kost veel geld. Ja, nou, daar horen we zo meer over. Mino-Remmers in Brabant. Hij trekt langs vennen. die af en toe niet zo schoon zijn als ze lijken. overigens, de foto vindt u op het uh, weblog uh, van Mino. Uh, code Rood voor Brabantse vennen. Heet het. En u vindt het op onze website nos.nl. Een beetje naar beneden scrollen. Tsjechische premier Netas stapt toch op vanwege spionage- en corruptieschandaal binnen zijn regering. Netjas zal deze ochtend, later deze ochtend zijn aftreden officieel bekendmaken. Correspondent Wouter Meijer. Eh, Wouter, afgelopen vrijdag wilde Netjas nog van geen wijken weten. Hoe is hij toch op andere gedachten gekomen? Nou ja, vorige week zijn er zeven mensen gearresteerd. Zeer opmerkelijk zijn naast de vertrouweling en kabinetschef... mevrouw Nakiova. en een aantal hoge militairen onder andere. Maar het was niet meteen duidelijk in hoeverre hij nou zelf... in de zaak was verwikkeld. Meteen kwam van de oppositie de roep om af te treden. Maar daar heb je een oppositie voor, kun je nog zeggen. Maar nu heeft ook een van de partijen waar hij samen mee regeert... van zijn coalitie gezegd dat ze hem niet meer vertrouwen. En de president van het land, Zeeman, heeft ook gezegd... dat hij maar beter kan gaan. Dus de motie van wantrouwen die de oppositie eh, morgen indient... in het parlement maakte dan opeens wel heel veel kans. Dus heeft hij nu de eer aan zichzelf gehouden? Gisteravond gezegd, ik treed maandag af. Ja. Wat is er inmiddels bekend over alle spionage en corruptieverhalen? Ja, het is een ingewikkelde zaak met heel veel smeuïge ingrediënten. Zijn kabinetchef, Jana Nakiova, uh, lijkt een beetje de spil in het web te zijn. Zij heeft waarschijnlijk de militaire inlichtingendienst opdracht gegeven om allerlei mensen te laten bespioneren. Dat is wel heel opmerkelijk hè, dat je dat aan het leger vraagt, niet aan de gewone spionage. Uh, maar die hebben dat dus ook gedaan, wat helemaal niet mag. Waarschijnlijk hebben ze daar dus geld voor gekregen. Uh, het gaat onder andere dan om politici die zijn geschaduwd, maar ook om de vrouw van de premier. Want uh, Netjas heeft vorige week aangekondigd dat hij gaat scheiden, maar die de zaak loopt waarschijnlijk al langer, het lijkt er eigenlijk op... dat Nagyova een relatie heeft met haar baas, met de premier... en belastend materiaal wilde verzamelen tegen zijn vrouw... om die scheiding erdoor te krijgen. Er spelen ook politieke zaken. Uh, er zijn drie parlementsleden vorig jaar uh, afgetreden als parlementslid... die wilden tegen de bezuinigingsplannen stemmen. Die waren zeer omstreden. En hij had eigenlijk die stemmen nodig, zoals, uh, Want ze waren van zijn eigen partij. Uh, op die manier, omdat zij aftreden, konden ze dus niet meer tegenstemmen... ging dat bezuinigingspakket door. Intussen blijkt dat deze drie mensen hele hoge functies... goed betaalde functies hebben gekregen bij voormalige staatsbedrijven. er andere woorden, die zijn waarschijnlijk beloond voor hun aftreden. Nou, het hele systeem waarbij nee, Jana Nakjava waarschijnlijk de spil in de web is... dat doet nu dus de premier ook de das om. Hoewel hij niet zelf verdacht is en hij ook niet zelf vastzit... zoals bijvoorbeeld mevrouw Nakjava en die anderen. Ja, van afstand is het smullen, maar denken de Tsjechen er ook zo over? Nee, de meeste Tsjechen hebben uh, al lang het idee... dat de politiek een moeras van corruptie en eigen belang is. Dat is ook lang niet de eerste zaak. Uh, af en toe duiken er dan weer nieuwe partijen op. Zoals bij de vorige verkiezingen twee hele succesvolle partijen. Die zeiden, wij zijn nieuw en wij gaan daar een eind aan maken. Twee van die partijen zitten nu ook in de coalitie. Maar je, zegt dat, uh, je ziet het zelf, het helpt niet veel. Hm? Tsjechië staat hoog, ook op de internationale ranglijst van corrupte landen. Dus niet alleen hun beeld, het is ook waarschijnlijk echt zo blijkt... uit internationaal onderzoek. Het systeem is behoorlijk ziek. En helaas voor die brave burgers wordt dat voor- dus door dit soort dingen steeds weer bevestigd. En veel gewone zeggen hebben zich eigenlijk ook al lang al afgekeerd van dat politieke moeras. Ja, dus zijn opvolger van ETS krijgt het moeilijk. Wie, wie zou het kunnen worden? Maar ja, de regering moet nu helemaal aftreden. En dan kan iemand anders uit zijn partij... want de conservatieven blijven de grootste partij gewoon... Eh, die kan dan proberen een nieuwe regering te vormen. Als dat lukt kan die nieuwe regering de zaken eh, blijven behartigen. Eh, of even, nou, gewoon regeren tot volgend jaar. want dan zijn er verkiezingen. Als het niet lukt, als die andere partijen zeggen... we willen hier niks meer mee te maken hebben... dan komen er vervroegde verkiezingen. Eh, en dan komt er een, een hele nieuwe situatie. En dan mogen de gewone mensen weer zeggen... wat ze van al die corrupte politici vinden. Wouter Meijer hoorde u over het aftreden van de Tsjechische president... En zo dadelijk, na half acht, dan hoort u meer uit Den Haag. Joost Vullings uh, zit daar en heeft het laatste nieuws uit Den Haag. En daar in de politiek zal onder meer een nieuwe voorzitter... van de Eerste Kamer moeten worden gekozen. Hoort u zo. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends... en het ontwikkelen van nieuwe strategieën.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 Alle wacht geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. Nederland heeft vorig jaar in het geheim onderhandeld met de Palestijnen en Israël over vrede. Dat schrijft het NRC Handelsblad, dat sprak met de anonieme bronnen. VVD Tweede Kamerlid Tim Broeke heeft volgens de krant afzonderlijk met premier Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas gesproken, onder vier ogen. En ook zouden onderhandelaars afgelopen winter in het diepste geheim naar Nederland zijn gekomen voor overleg.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 De onthulling komt aan de vooravond van een G8-top in Noord-Ierland. En bij een autoongeluk in het Gelderse Duiven is vannacht een man omgekomen. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond. De auto raakte gisteravond laat van de provinciale weg en belandde vervolgens in het water. En volgens buurtbewoners in Duiven gebeurde dat na een achtervolging. De politie heeft dat niet bevestigd. De twee werden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen later overleed. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Nederland maakt zich op voor vier zomerse dagen, waarbij denk ik de dag van vandaag voor de meesten het meest aangenaam zal zijn. De warme lucht stroomt er wel het land binnen. In het zuiden van Limburg kan het aan het begin van de avond lokaal 30 graden worden. In de rest van het land is het zo'n 24 tot 27 graden, behalve in de noordelijke provincies. Daar wordt het vandaag 18 graden op de Waddeneilanden tot zo'n 23 graden in Groningen. Er zijn flinke zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en in de namiddag en avond kan er heel lokaal wat regen vallen. De wind neemt ook toe naar windkracht 3 tot 5 met de meeste wind in het noordwestelijk kustgebied. En de wind waait uit het oosten tot noordoosten. De komende nacht liggen de minima tussen 14 en 19 graden. En Morgen hebben we dan de eerste zeer warme zomerdag te pakken. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft droog en het wordt dus erg warm, 28 tot lokaal 34 graden. Op de Waddeneilanden waait nog steeds een stevige noordoostenwind. Daar stopt de stranden niet al te aangenaam. Op de stranden langs de westkust wordt het wel heel warm... maar steekt in de loop van de dag een windje van zee op. Woensdag wordt het lokaal 35 graden. Zo, wat een biertje. Heb je ook goed nieuws voor de automobilisten, John Bakker? Nou ja, er staat altijd wel wat file natuurlijk... maar op zich valt het mee voor een maandagochtend. Alles bij elkaar, 65 kilometer, met nu toch wel een paar opvallende. Na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... Bij Tiel West, 7 kilometer. En opvallend veel vertraging bij Amsterdam op de N-235... vanuit Purmerend naar Amsterdam, bij het Schouw, 7 kilometer. En op de N-247 vanuit Horen naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 8 kilometer. Niet bezuinigen, maar investeren tegen de crisis. Daar zijn we hier nog niet helemaal uit. Maar in Italië is dit weekend een miljardenpakket goedgekeurd. Hoort u zo meer over.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 Niet alleen in publicaties, maar ook in inspiratiesessies en via onze sectorgroepen op LinkedIn. Nou ja, kennisdeling door ondernemers bij elkaar te brengen. Dat vinden we superbelangrijk. Dat is het hart van modern zaken doen. En helemaal de Rabobank? Ja, pas perfect bij coöperatief bankieren. Kennis voor ondernemers binnen handbereik. Kijk op rabobank.nl slash kennis. Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Wie kent hem niet? Het spaarvarken. Dat koddige roze diertje op de vensterbank.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De zoektocht naar de bezuinigingsmiljarden begint deze week echt serieus. En als de Eerste Kamer, Fred de Graaf, dinsdag afscheid heeft genomen in die Eerste Kamer... dan begint een zoektocht naar de nieuwe voorzitter, politiek redacteur in Den Haag. Joost Vullings, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Marcel. Of, Joost, is die procedure informeel al gestart? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ze ongetwijfeld zullen er wel mensen uh, warm lopen. Maar wel, uh, zeg maar, in het geheim. Want het is niet handig om nu al hardop uh, te mijmeren t, uh, over zo'n zo post. Terwijl de nee. oude voorzitter nog officieel afscheid moet nemen. Dat, dat staat gewoon niet zo, niet zo netjes. En, en Eerste Kamerleden zien elkaar niet iedere dag. Dus op het moment dat bekend is dat een voorzitter opstapt... krijg je niet tegelijk een, een heel rollelcircuit. De dames en heren zien elkaar maar één keer in de week. Dus wat dat betreft uh, uh, gaat dat spel, om het zo maar eens te noemen... pas echt dinsdag beginnen. Ja, en wie? Welke partij gaat er dan aanspraak op maken? Waar gaat hij dat toe, denk je? Nou, ik, ik krijg sowieso de indruk dat de VVD uh, de post uh, niet meer gaat, uh, gaat opeisen. Bedoel, ze hebben al de Tweede Kamervoorzitter. En nou, de coalitie heeft ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ze kunnen het ook niet uh, onderling uh, regelen. En daarnaast, ja, je weet, ze hebben minderheid in de Eerste Kamer... dus een, een goede verhouding met de oppositie is aan te bevelen. Dus het is wellicht handig om deze erebaan uh, aan de oppositie te laten. En Marleen Bart, uh, fractievoorzitter van de PvdA in de Senaat... Die, die zat zo, uh, zaterdag bij Troskamer Kamerbreed... en nou, die wekte ook niet echt de indruk dat de PvdA de post wil. Dus dan, dan gaat het naar de oppositie... Ja, en als je dan gaat kijken, dan zitten er in de Eerste Kamer... een hele hoop uh, kleine partijen, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en, en, en nog wat. En die hebben maar één of twee zetels. Dus ja, dan kan je niet echt uh, iemand missen. Nee. Uh, D66 en GroenLinks hebben vijf zetels. Is ook nog wat klein, denk ik, om een voorzitter te leveren. En dan hou je CDA, PVV en SP over. Die hebben genoeg zetels. Maar ja, dan denk ik dat de PVV en de SP net iets te rechts... en net iets te links zijn voor de meerderheid in de Eerste Kamer. En dan kom je uit bij het CDA... Ja. En ja, voor vettigav hadden zij al de voorzitter. René van der Linden. Die zit nog in de Senaat. Dus er is een kandidaat die zonder inwerken aan de slag kan. Ja, dat is natuurlijk dan wel weer handig. Goed, wachten we af wie dat dan uh, gaan worden. Um, nou is voor het weekend uh, de rol van de Tweede Kamervoorzitter aan van Miltenburg. En mij niet helemaal duidelijk geworden. Het is een beetje blijven hangen. Hoe gaat dat verder, denk je? Of ja, gaat nou, het, gaat is... het überhaupt verder? Nee, dat, dat is dus het punt. Voor mij is het ook niet helemaal duidelijk uh, wat de rol van Van Miltenburg is geweest. Naar, naar mijn gevoel moet ze er toch wel iets meer van hebben afgeweten. Maar het was in ieder geval, geval niet haar keus uh, om de commissie van in- en uitgeleide zo samen te stellen. Dat, dat is me ook duidelijk. Maar als je gewoon met Tweede Kamerfracties belt of ze, of ze spreekt... Uh, ze hebben echt geen enkele behoefte meer om er werk van te maken. Uh, er is één uh, voorzitter gesneuveld. Uh, het is gewoon goed zo, de kwestie is afgerond. Iedereen wil verder en ik vermoed dat we daar niets meer over horen. Goed. Dan naar de harde cijfers. Die bezuinigingsmiljarden, ik zei het net al even... 6 miljard euro moeten gevonden worden. We hebben jou al wel de hoofdlijnen horen aangeven... hoe ze dat zouden moeten doen. Maar gaat daar nu nog veel over onderhandeld worden? Ja, nou, oké. Okay. je zou denken 3,3 miljard ligt al vast. Uh, ze moeten de 6 halen, dus ze moeten nog 2,7 miljard invullen... Ja, dat moet toch te doen zijn. Maar ja, zeggen allebei de partijen... Eh, we hebben al zoveel miljarden bezuinigd de afgelopen jaren... dus ieder miljard extra zoeken, dat is echt gewoon een hele lastige opdracht. Zeker met twee partijen die het van huis uit... natuurlijk niet zo snel met elkaar eens zijn. Dus ze zeggen in ieder geval dat ze, dat ze het heel moeilijk vinden. Uh, maar ja, goed, ze gaan vandaag voor het eerst echt concreet aan de slag. Er zijn al heel veel voorbereidingen geweest, lijstjes gemaakt bij beide partijen. De uitgangspunten zijn besproken. Maar vanaf vandaag gaan ze echt overleggen om uh, tot een lijstje te komen. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dat toch op redelijk korte termijn duidelijk willen hebben. Of nemen ze daar de tijd toch nog voor? Nou, Jeroen Dijsbloem heeft, uh, heeft aan de oppositie moeten toezeggen nou, een tijdje geleden dat in de laatste week voor het recess er een brief komt met, om te zeggen, de beoogde bezuinigingen. En dat er nog over gedebatteerd kan worden. Nou, als ik dan nou ga rekenen, dan hebben ze precies nog twee weken... en twee dagen om te onderhandelen. En ik heb wel het idee dat het ambitie is om dat uh, in die tijd te doen... hoewel ze nog steeds zeggen dat het heel moeilijk is. Maar als je natuurlijk in de laatste week voor het reces geen brief stuurt... of een briefje met de tekst nog even geduld, AUB, lieve oppositie... nou, dat valt natuurlijk daar uh, helemaal niet goed. Ze dus hebben die oppositie juist zo hard nodig. Dus de druk is er om, uh, om het uh, snel te doen. Dus ik, ik vermoed dat ze het wel lukken. En ze hoeven het ook niet helemaal in... Uh, in, tot in de kleinste details te regelen. Want in augustus wordt er pas besloten... dus op hoofdlijnen moet je toch een eind kunnen komen, lijkt mij. Joost Vullings in Den Haag, dankjewel. Dan gaan we door naar de sports. Gio Lippus, Goedemorgen, goedemorgen. Goeiemorgen Marcel. We hoorden het al eerder deze uitzending. Epke Zonderland is terug. Turnen zijn eerste wedstrijd naar het goud op de Olympische Spelen. Hij won nu gelijk twee keer goud op het Nederlands kampioenschap... op de Brug en de Rekstok. De sabbatical ja. had hij, Ja, heeft hij gehouden. Ja, even. tien maanden was hij eruit geweest ja, maar... en uh, heeft zich inderdaad volledig uh, toegelegd op die studie. En eindelijk kon het publiek weer eens een keer uh, die drievoudige vluchtcombinatie zien. Hè? Je kent uh, de combinatie ja. nog Cassina, Kovacs, Kolman. Dat is hem. En, dat euh, heb ik is ja, zo even niet paraat. Heel uh, heel, Gio, maar. <laughs> ik gelukkig wel. Ja, en, uh, het publiek was er erg blij mee. Uh, want die waren echt uh, massaal daarop afgekomen. Op, uh, op, op dat moment. Op die rentree van, uh, van Epke Zonderland. Want ja, die heeft toch in het Nederlandse turnen een status die, uh, die ongekend is. Hij is, uh, niet alleen, ja, hij is gewoon de superster in het Nederlandse turnen. En dat, uh, dat bleek gisteren ook maar weer. Mm -hmm. maar, maar, en, dat kan, uh, maar dat kan dus. Dat je dus toch even zo'n pauze neemt. En dan op zo'n niveau gelijk weer terugkomt. Ja, maar je moet je wel voorstellen, um, ja, Epke Zonderland een beetje kennende hoe serieus die jongen is, uh, heeft wel nog gewoon iedere dag uh, getraind en, en, en op zijn manier dan iets minder hard getraind dan uh, in het uh, Olympische jaar en de aanloop naar die Olympische Spelen van Londen. Maar uiteindelijk is dat toch nog gewoon dat hij dan ervoor zorgt dat hij heel erg goed in vorm blijft. Uh, de, naast zijn studie, hè, naast die medicijnenstudie, heeft hij toch echt iedere dag nog even ruimte ingeruimd uh, voor, uh, voor een training. Maar het echte harde trainen was er niet bij. En hij was zelf ook een beetje zenuwachtig, zei hij gisteren, voorafgaand aan dat, uh, aan dat evenement in uh, Rotterdam. Maar uh, ja, die zenuwen, dat is ook alleen maar goed. Een beetje wedstrijdspanning, dat heeft zo'n uh, Turner zeker nodig. Zeker in zo'n onderdeel. Goed. Dan een andere prestatie van Formaat uh, afgelopen weekend. Bouke Mollema werd tweede in de ronde van Zwitserland. Dat deed hij voornamelijk in die uh, afsluitende tijdrit. Heeft hij zijn visitekaartje met daarop uh, Kopman afgegeven? Dat heeft hij zeker. Hij heeft uh, laten zien dat hij uh, onder druk kan presteren. Want eigenlijk was het voorafgaand aan die tijdrit... Hè. het was een rare tijdrit, een, een schizofrene tijdrit werd hij al genoemd... omdat er een heel stuk vlak in zat. En dan in één keer moesten ze een klim op uh, met percentages... 9%, 10%, nog steiler uh, van 10 kilometer. En wat gebeurde er? Aan de voet van die klim... hebben alle coureurs zo'n beetje van fiets gewisseld. Dus eerst die aerodynamische tijdritfiets, dan hup, van de fiets af... en dan weer op een uh, gewone fiets naar boven. En uh, ja, hij heeft dat gewoon heel erg goed gedaan. Hij heeft tijd verloren op dat vlakke stuk... maar op die klim heeft hij zo ongelooflijk hard gereden ja. Uh, alleen uh, Rui Costa, de latere winnaar heeft daar uh, sneller gereden op die klim en dat geeft toch wel aan van hoe gebrand Bouken uh, uh, Mollema is uh, uh, op een goed resultaat en uiteindelijk klom die dus van de vijfde naar de tweede plaats in het uh, algemeen klassement in Zwitserland, dat was veel meer dan iedereen had verwacht, want nogmaals, het is geen tijdritsspecialist, maar gisteren heeft hij toch een visitekaartje afgegeven, en voor ons is dat mooi, want dan kunnen we als Nederlanders in ieder geval uitkijken naar die Tour en weten we dat er in elk geval één renner in absolute topvorm is, hoewel vlak ook Lars Boom niet uit, want hij won gisteren de ZLM Tour. Dat is een uh, koers in het zuiden van Nederland met name, in de Ardennen ook. En uh, ja, daar heeft hij zich toch wel eventjes goed laten zien. En van hem zouden we misschien wel een etappe in de Tour kunnen verwachten. Goed. Dan moeten we even kijken naar iets dat uh, de rand van de sport afspeelt. Natuurlijk de persconferentie die komt vandaag van de commissie Zorgdrager. Die heeft ja, dopinggebruik in uh, Nederland, dopingcultuur geprobeerd in kaart te brengen. Wat valt daarvan te verwachten? Uh, verwacht daar niet heel veel van. En dan bedoel ik, verwacht daar geen schokkende zaken van. Er komt echt geen inzicht, er komt geen uh, catalogus... waarin precies staat van Renner X heeft dat en dat gebruikt. En uh, in dat jaar uh, was dat middel uh, het meest gebruikte middel. Nee, uh, het hele verhaal is geanonimiseerd. Dat is ook de belofte geweest die die dopingcommissie uiteindelijk gedaan heeft... in de richting van, uh, van de renners die meewerkten. Uh, ze konden anoniem hun verklaringen afleggen... en worden dus buiten dat hele verhaal gehouden. Maar wat men wilde doen, was dat dopinggebruik in kaart brengen. Dus de grote lijnen. En daar dan weer lering uit trekken voor de toekomst. Van, dit mag nooit meer gebeuren. Een situatie zoals in die midden van de jaren negentig... begin van deze eeuw. Dat mag nooit meer gebeuren. Dus we gaan richtlijnen vaststellen... waardoor we weten dat het mogelijk allemaal minder wordt. Maar ik zeg het al met heel veel twijfels... mogelijk allemaal minder wordt. Want het blijft natuurlijk een hele ongrijpbare materie. Ja, en vandaag komt er niet heel veel meer duidelijkheid. Dus volgens jou, GeoLippus, dank je nou, de AWB naar John Bakker voor de verkeersinformatie. Met uh, ineens 24 files, 100 kilometer bij elkaar... komt vooral door wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Dat zorgt voor 13 kilometer tussen Ochten en Tiel-West. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Na werkzaamheden ligt er veel grind op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Daar mag je niet harder rijden dan 70 kilometer per uur. En dat zorgt voor file bij knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer... Op de N235 vanuit Purmerend naar Amsterdam bij het Schouw 7 kilometer. Doorzaak is een ongeluk op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam. En daar staat voor de aansluiting met de A10 8 kilometer. Dankjewel John Bakker bij de ANWB. We gaan naar Fun. We are young.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 is and you feel like falling down i'll carry you home tonight Tien voor 8 dit is het NOS Radio 1 journaal In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 journaal de Italiaanse regering heeft dit weekend een pakket maatregelen goedgekeurd... om de economie te stimuleren. Het land investeert in totaal 8 miljard euro. Onder meer in wegen, snelle spoorverbindingen en steden. En dat moet dan leiden tot zeker 30.000 extra banen. Daar ga ik over praten met de macro-econom van de Rabobank... Albert Bruinshoofd. Goedemorgen. Goedemorgen. Zet dat zoden aan de dijk, 8 miljard euro in Italië? Nou, 8 miljard euro in Italië. Uh, als je het naar uh, Nederlandse context vertelt... zou dat om uh, uh, 3, 4 miljard gaan. Dus dat is een, een redelijk bedrag, uh, zeker als je dat binnen de begroting moet gaan verantwoorden. Als je kijkt naar de impact op de economie, dan, uh, dan is het niet het, uh, het, het soort pakket, de omvang van het pakket, dat de economie op sleeptouw gaat nemen, maar wel iets wat het verschil kan maken in het sentiment. En met name uh, met een hoge werkloosheid, dat je dan een pakket uh, in, de, uh, in de economie zet dat 30.000 banen schept. Dat kan natuurlijk wel uh, een, een stukje wantrouwen wegnemen en een stukje vertrouwen weer terugbrengen. Dus het is vooral, zegt u, een signaal? Het is vooral een signaal, wel een belangrijk signaal. Als we kijken naar uh, de toestand van de Italiaanse economie, dan is dit uh, en afgelopen jaar al, uh, zaten met, uh, zat met name de binnenlandse bestedingen in het slop. Uh, het sentiment is nu nog steeds uh, behoorlijk laag. Uh, de stemming is uh, tamelijk pessimistisch. Dus als je daar niks aan doet, dan loop je het risico dat je de komende kwartalen ook met een hele zwakke economische prestatie te maken krijgt. Uh, en een werkloosheid die al richting een 13% gaat. Uh, dan, dan wil je natuurlijk wel uh, iets doen om dat te kenteren. Ja. Laten we kijken naar het recente verleden, of dit inderdaad werkte. Duitsland heeft het bijvoorbeeld gedaan een paar jaar geleden. Trok alle wegwerkzaamheden bijvoorbeeld vooruit. Begonnen als een gek aan de weg te bouwen, om daar te investeren. Heeft dat geholpen, weet u dat? Ja, dat heeft wel geholpen. Uh, Nederland heeft hetzelfde gedaan natuurlijk met, uh, met infra-investeringen. Uh, dat heeft enorm geholpen. Uh, dat was, uh, de, de tijden zijn lastig te vergelijken. Uh, toen was het natuurlijk een, uh, een diepe recessie, de grote recessie. En uh, het economisch bleef het slecht gaan, ondanks die inspanningen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je dat niet had gedaan... dat het nog veel uh, dramatischer was geweest. Um, en ook de komende jaren zijn er eigenlijk steeds meer regeringen... die gaan zoeken naar manieren om toch uh, een positief sentiment te creëren. Ja, en ja, maar meneer Bruins, voor niks gaat de zon op natuurlijk. Dat kost natuurlijk wel wat. Je tekort loopt daardoor natuurlijk wel fors op. Ja, daar zit ook wel de Achilles bij alle plannen van Letta. Hij wil inzetten op groei, dat is prima. Uh, hij geeft ook aan dat hij gaat aftreden als hij onvoldoende hervormingen... Uh, dit en volgend jaar door het Italiaanse parlement ge geleid krijgt. Dat is prima. Maar hij is doodstil over de rekening. Uh, hij heeft eerder dit jaar al voor ongeveer 0,7% van de economie aan bezuinigingen... Uitgesteld. Uh, nu gooit er nog weer eens 8 miljard aan, uh, aan extra investeringen bovenop. Hij geeft aan dat hij ook nog binnen de 3% gaat blijven. Nou, dat dat betekent dat hij voor volgend jaar uh, ongeveer drie kwart procent van de economie ruimte heeft. Ja. Uh, als hij geen dekking uh, creëert, ik, ik vermoed dat hij wel ergens uh, maatregelen in zijn mouw heeft uh, om die dekking uh, uh, te vinden. Ja. Maar dat hij daar een stuk uh, minder luid over is. Ja precies, uh, en, en Italië leent natuurlijk een stuk duurder dan bijvoorbeeld Nederland. Is, is het voor Nederland een, een optie om ook, uh, aan, wat zei u net, drie, vier miljard te gaan investeren? Nou, voor Nederland, Duitsland en Frankrijk die zijn ook aan het investeren in groeiversterkende maatregelen of daarover aan het nadenken. Die doen dat binnen begrotingen die sluiten of nog, nog stevig verder doorbezuinigen. Kijk, Italië is anders dan Nederland in die zin. Italië heeft net afscheid genomen van de excessieve tekortenprocedure. Uh, en wat dat betreft staan ze dus nu minder onder curatelen van, uh, van Brussel dan, uh, dan Nederland. Uh, hebben ze dus de ruimte om onder die 3% wat extra vulling te vinden. En uh, Nederland moet eerst nog zien dat ze op die 3% komen. Ja. Zoals afgesproken met Brussel. Oké, okay, goed. Nou, kijken wat we ermee gaan doen met het initiatief van Italië. Of dat wordt overgenomen. Albert Bruinshoofd van de Rabobank. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Met John Veldkamp. U hoorde het al eerder, Nederland heeft zeker een jaar lang geprobeerd het vastgelopen vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen op gang te brengen. Dat meldt NRC Handelsblad deze ochtend. De geheime operatie kreeg in Nederland de codenaam blauw-groen, een verwijzing naar de vlaggen van beide partijen. Vandaag brengt minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans een bezoek aan Jeruz Jeruzalem en hij weet sinds zijn aantreden van het Nederlands initiatief... 90% van alle kankergevallen is over 20 jaar niet meer dodelijk. Met die belofte komt de voorzitter van de raad van bestuur... van het kankercentrum, Anthony van Leeuwenhoek, in het AD. Volgens hem staan we aan de vooravond van een revolutie... doordat we steeds meer kennis hebben over de behandelingen... en de technologische ontwikkelingen. In het artikel vertelt een oud-onderzoeker... dat artsen tientallen jaren geleden helemaal niet wisten wat ze deden. Langzaamaan kwam het idee dat kanker een ziekte was... die ontstond door schade aan het DNA... Maar ook in de jaren zeventig hadden we nauwelijks apparatuur, techniek en geld voor onderzoek, zo vertelt de oud-onderzoeker. Afgelopen nacht zijn in de Turkse steden Istanbul en Ankara opnieuw felle botsingen geweest tussen demonstranten en de oproeppolitie. In de Turkse krant Hurriyet staat dat de politie sinds 15 juni in Istanbul bijna 350 mensen heeft opgepakt, zegt de groep Turkse advocaten. Onder de opgepakte mensen is ook een Britse burger, meldt Dogan News Agency. Steeds meer consumenten betalen hun autoverzekering niet of veel te laat, staat in de Telegraaf. In de eerste vier maanden van dit jaar is het aantal verdubbeld. Volgens IndiePender lopen deze mensen grote risico's, want als ze worden gecontroleerd door de politie en ze hebben geen verzekering, dan is de boete 390 euro. Financiële Dagblad heeft een interview met Maarten Haier... van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens Haier is de ambitie van de regering... om in 2020 16% van het Nederlands energiegebruik duurzaam op te wekken... onhaalbaar. Planbureau presenteert vandaag een rapport met aanbevelingen... voor een beter milieubeleid. En een van de adviezen is het oprichten van een fonds... dat innovatie en duurzame energie financiert. En afgelopen weekend stond Kip Kervens op een vakantiebeurs in China... En ook al zijn er nog geen caravans verkocht... de belangstelling is er wel degelijk, Meld RTL Mert Sorry, meld RTV Drenthe. Doordat er in China niet veel parkeerplaatsen zijn... is er vooral interesse in de kleine caravans. Ja, en nog een opvallende onthulling in de New York Post... van de eigenaar van het American football Team New England Patriots... Robert Kraft. Russische president Poetin heeft in 2005 na een ontmoeting met Kraft... de gewonnen Super Bowl ring achterover gedrukt. Deze prijs krijgt de kampioen van de Amerikaanse voetbalcompetitie. Robert Kraft toonde de ring aan de Russische president... en vervolgens deed Poetin de ring om en zei... Ik kan iemand vermoorden met deze ring. Daarna stopte Poetin de ring in zijn zak... en wandelde met zijn KGB-beveiligers weg. Onder druk van het Witte Huis heeft Robert Kraft altijd gezegd... dat hij de ring cadeau had gedaan.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 Nu, banden ze bij QuickFit. Kijk snel op quickfit.nl Mijn naam is uh, René Dupree, Global Trend Business Watcher. De cloud maakt alles anders. Alles gaat zo so sky high die wolk in. Cloud is koning, zonder cloud ben je oud. Anders denken, anders werken, alles wordt anders. Ja hoor, alles wordt anders. Verder nog iets? Met Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor morgen. Unit 4, software vooruitgedacht. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf.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 Ga naar kiosera documentsolutions.nl en ontdek wat kiosera kan betekenen voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Unit4, software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl/cases.